8 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Reddingswerkers hopen nog steeds op het vinden van overlevenden... onder het puin van het ingestorte gebouw in Bangladesh. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 360... en er worden nog ongeveer 600 mensen vermist. Het reddingswerk gaat moeilijk... omdat de restanten van het gebouw erg instabiel zijn. Elk moment kunnen muren omvallen... dus reddingswerkers moeten voorzichtig te werk gaan. Gisteren werden nog 29 mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Vier dagen na het instorten van het gebouw. Drie directeuren van kledingfabrieken die in het complex waren gevestigd zijn aangehouden. De eigenaar van het gebouw is nog altijd voortvluchtig. Zijn vrouw is wel aangehouden. In verschillende kerken zal vandaag aandacht zijn voor de inhuldiging van Willem-Alexander en het afscheid van de koningin Beatrix. Zo is er een speciale viering in de Sint-Nicolaaskerk in Amsterdam. Daar zijn politici, militairen en leden van de hofhouding aanwezig. Ook is er een vertegenwoordiger van het Vaticaan. Tijdens de viering wordt een felicitatie van de paus voorgelezen door de bischop van Haarlem-Amsterdam, monseigneur Punt. De dienst wordt live uitgezonden op Nederland 2. In Woerden is de bestuurder van een busje doorgereden nadat hij een jongen van tien had aangereden. De jongen is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De man is na een grote zoekactie een uur later aangehouden. De politie verspreidde een opsporingsbericht via Burgernet en Twitter. Iemand die het bericht had gelezen zag het busje rijden en belde de politie.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 Volgens de politie was de chauffeur van de bus waar de groep in reed in slaap gevallen. Daardoor raakte de bus op de andere weghelft en botste op een tegenligger. De klap van de botsing was zo hevig dat meerdere bandleden uit het voertuig werden geslingerd. Geheel volgens traditie heeft de Amerikaanse president Obama zichzelf en anderen op de hak genomen tijdens het jaarlijkse diner voor witte huisverslaggevers. Veel van de grappen van de president ging over zijn leeftijd en fysieke conditie. Ik ben niet meer de vitale en jonge socialist die ik ooit was, zei Obama. Hij herinnerde het publiek aan zijn slechte basketbalprestatie tijdens het paasfeest op het Witte Huis. Obama schoot slechts twee van de 22 keer raak en zei daarover: Ja, misschien ben ik wat uit vorm. Er kan weer worden gevoetbald in het wereldberoemde Maracana Stadion in Rio de Janeiro. Na een renovatie die drie jaar heeft geduurd. Ter gelegenheid van de opening wordt er een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tussen teams van oude en jonge sterspelers. Het stadion biedt na de renovatie plaats aan 80.000 toeschouwers. Volgend jaar wordt hier de aftrap gegeven voor het wereldkampioenschap voetbal. En het stadion speelt ook een hoofdrol tijdens de Olympische Spelen van 2016. In Brazilië klinkt voor ze kritiek op de kosten van de verbouwing, die met bijna 385 miljoen euro veel duurder uitviel dan was voorzien. Het weer, vooral in het westen en noordwesten geregeld zon, blijft droog en het wordt 10 tot 14 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui, het wordt dan 11 of 12 graden. Op Koninginnedag is het droog en schijnt de zon geregeld bij maximaal van 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Drie geluiden, drie vogels. En voor deze geluiden moet u de komende tijd de oren spitsen. Het zijn drie trekvogels die nog altijd niet in ons land gesignaleerd zijn... maar wel elk moment kunnen verschijnen. Dit is de bosgietzanger. Onopvallend lichtbruin met een hip hanenkammetje, qua uiterlijk nauwelijks te onderscheiden van de kleine karakiet, die trouwens ook nog niet in Nederland gesignaleerd is. Maar de kleine karakiet zingt wat minder mooi dan de bosrietzanger. Dit is de kleine karakiet. Nou, best mooi. Beide vogeltjes Paaiensten er, er tot nu toe niet over om in ons koude kikkerlandje neer te strijken. Het verhaal is inmiddels bekend. Te koud, te droog. De kleine karakieten leeft bijvoorbeeld in het rietmoeras. En die zielige stompjes die er tot nu toe stonden, ja, daar deed hij het niet voor. En het aantal insecten liet ook te wensen over. Gelukkig is de natuur nu hard bezig met een inhaalslag. En dit is de kwartel. Heeft ons land ook nog niet weten te vinden. Maar het zou zomaar kunnen dat hij helemaal niet meer komt aanwaaien. Letterlijk aanwaaien. Want als de wind verkeerd staat belanden de kwartels... volgens Jan-Willem Vergeer van Sovon... net zo makkelijk met z'n allen in Polen. Maar is er dan geen vogel die profiteert van deze te lange winter? Vroegen we aan Jan-Willem. Misschien wel. Bij Sovon zijn nu alle ogen gericht op weidevogels... zoals grutto's en kiewieten. Want een laat voorjaar betekent dat er laat gemaaid wordt... Misschien zelfs zo laat dat de kuikens uitvliegen voordat ze in de maaimachine belanden. Want alleen als je als vogel uitvliegt boven het maaiveld, dan wordt je kop niet afgehakt. Van Nederland. We gaan het straks bekendmaken, want de uitslag van onze vlinderverkiezing ligt hier voor ons. Wordt het uh, de Atalanta, het rood weeskind of het oranje tipje? Spannend, spannend. Ja, over oranje tipjes gesproken. Ik heb er ook nog eentje. Dinsdag is een speciale Koninginendag-uitzending van Vroege Vogels TV. Ja, het, was het beste bruggetje van 2013 dit. Ivo de Wijs die gaat een bijzonder koningsvers voordragen... En daarin laat hij ons koningspaar de groene kant van Nederland zien. Straks alvast een voorproefje. Verder natuurlijk de column, Big Broeder en de dramatische teruggang van de spreeuw. Wij zijn Janie Abring en Menno Bentveld. En tot 10 uur is dit Vroege Vogels. u hoorden het vierde deel menuet uit de symfonie aan e klein van de Duitse componist Frans Xaver Richter de natuurkalender de eerstelingen van deze week het vuurgoudhaantje is weer te horen. Het kleinste vogeltje van Nederland. En volgens Harvey van Diek van Sovon een van onze mooiste broedvogels. De zang, een hoog en liedje, valt zeker ochtends bijna niet op... als de merels en de kolmezen om de eer strijden. Daarom geven wij het vuurgoudhaantje nog even een podium hier in Vogels. Daar hebben we hem. Hoor hem nog een keer. Nou, als u dit kunt horen, is het een goed teken, want dan heeft u nog go goede oren. Het is een nou, heel hoog geluid. Als je een open raam zit te piepen, dan uh, hoor je het ja, wel. Ja, dan, dan hoor je het wel, ja. Als je dit naast je open raam hoort... Dan, dan heb de... je een probleem. Ja. <laughs> is namelijk het geluid van een jonge zeearend. In de biesbos zijn twee zeearenden geboren. Uh, dit is natuurlijk allemaal een opmaat naar onze Venolijn 035 6711 338. Een kleine samenvatting van de meldingen van deze week. De stem uit Haarlem. Vanmorgen hoorde ik voor het eerst dit jaar de koekoek. Wiet Vliervoet uit Nijmegen. Vandaag heb ik de eerste gewone wonswever gezien. Hij is op zoek naar nectar een nesten van graafbijen en graafwespen om daar eitjes af te zetten. Marjolein Boekhoven in Dieren. Donderdag stapte ik s'avonds avonds in mijn pantoffel. Er zat een steentje in, dacht ik. Ik wilde hem eruit gooien en opeens een heel erg harde prik. En dat was mijn eerste wespesteek. Henning Radstaak, wij zitten na de uitzending van Vroege Vogels... nog even koffie te drinken op het terras van Stadzicht, om kwart voor elf. En wij horen de eerste gierzwaluw van dit jaar voor ons. Fantastisch. Peter de Heer, ik heb op de Donkse laagte in de Alblasserwaard... een purperijger gezien. Met Bertus van de Kolk. Op een zandrug in de Uiterwaarden bij Olburgen aan de IJssel... tientallen bloeiende weidegeelsterren... De Jan Wiskerke uit Oude Landen, Zuidbeveland. Aan het eind van deze heerlijke warme voorjaarsdag klonk even na 6 uur het ronkende, zoele geluid van de zomertortel vanuit ons geriefbosje. Gerard Eggens uit Emmeloord. Het is zonnig, wel een harde wind, maar 19 graden. Toch weer eens kijken wat de Noorse Winterjuffer doet in het Wennelbos. Ik kom bij de plas aan en vind de eerste mannetjes. En jou, hoor, ik zie ook paring en eierzet. Arnold Pera, roderes. Ik heb vandaag op twee plaatsen in Roden de ratel van de braamsluiper gehoord. Gertwig Duindam vanuit Landgoed Oostpoet bij de beeld. Ik sta hier tussen een heleboel beuken in. En ze zijn allemaal nog kaal, behalve eentje. Staat vol in blad. Gerda tolk, ik woon in Leeuwarden. Het is voor het eerst dat ik vanavond tussen 7 en 8 uur de muggen heb zien dansen. Harm Kibiet uit Sappelmeer. Het was maandagavond in de Westerbroekse Mader Polder. En wat vloog daar? Tientallen Westerbroekse Mader Polder Ze zijn er weer. Leuk! Hoe leuk! Is dat? Blijf bellen met die Venolijn. Zeker nu, er is zoveel moois en nieuws te zien. 035 6711 338. En jouw gierswalen weer gezien? Ja. Nee, ge nee, geen gier, boeren. Sorry. Ja, ik ja, moet ja, al, uh... ja, ja. Nee, giers heb ik ook nog niet gezien. Ik kijk, iedere keer. Uh... Nee. Omhoog, um, maar ook in Leiden zijn ze nog niet door mij gesignaleerd. Um, wie last heeft van stress of depressieve buien... kan maar beter gaan wandelen in de natuur dan grijpen naar pillen. In Finland bedacht psycholoog Corpela het zogenaamde natuurbelevingspad. Dat schijnt veel effect te hebben. Ja, in Nederland hebben we zo'n pad nog niet, maar hij bestaat wel op internet. Ontwikkeld door psycholoog Ad Bergsma, die wel wat zag in die theorie van Corpela... Voordeel van deze internetwandeling is dat je hem ja, overal kan lopen. Je hoeft er de deur niet vooruit. Jeannette Paramoor, ze was er wel aan toe, ging met Adbergsma naar het Beekbergenwoud bij Apeldoorn. Natuurbeleven met de geprinte wandeling in de hand. Start. Hoe gaat het eigenlijk met me? Dat is de eerste vraag hè, waar we mee beginnen. Ja, ik heb het niet zelf gezonden, mijn Finse psycholoog... Die vroeg aan mensen: zo van, profiteer je ervan om de natuur in te gaan? En mensen die het meest gestrest waren, die het meest last hadden van spanningsklachten, angsten of de neerslachtigheid, mm -hmm. die gingen het minste natuur in. Dus het is een soort tegenstelling. Dus waar hij mee begint is een oefening om te kijken: zo van, hoe voel je, je nu? Mm -hmm. En een uur later, als je de natuur weer uitgaat, of twee uur later, voel je, je nog een keer. En als je dan een duidelijk verschil waarneemt, mm -hmm. word je daar meer bewust van en dan ga je er meer gebruik van maken. Oké, okay. en hoe voel jij je nu? Uh, kalm ik, en ik ben... ontspannen, alert ben... geconcentreerd, vitaal en bruis van energie... of word je in beslag genomen door zorgen? Ik word niet in beslag genomen door zorgen. Ik ben kalm en ontspannen. Ik ben redelijk alert. Ja. Maar vitaal en bruis van energie, dat is een beetje... Dus dat zou beter kunnen. Dat gaan we straks nog een keer nakijken of ik ervan ben opgeknapt. Okay, nou, ik heb het ook wel hoor, Zelda. Alleen ik wordt ook wel een beetje in beslag genomen door zorgen. Ja, maar dat, is, dat, dat zie je in onze maatschappij wel steeds meer. Hij wordt steeds drukker. We kunnen steeds meer, we willen steeds meer. Mm -hmm. uh, en tegelijkertijd uh, komt, krijg je een soort keuzestress daarbij. Dit is het begin. Over tien minuten dan stoppen we. Hè? Dan gaan we weer een oefening doen. Dus, ja, heel uh, goed. Ik zet de heb de jij een rekkertje of ja, zo? Ik zet hem aan. Hij is gezet. Start. Okay. Kijk, daar zit een kikkertje in het water. Die begint ook net wakker te worden. denk, ik, ik Komt diep uit de modder tevoorschijn. Er zitten er meer. Het is ook koud geweest natuurlijk. Hè? Ja. ja. He, zijn er al tien minuten voorbij? Nee, eerlijk gezegd niet. Ik, ik heb hem te kort gezet, weet ik. <laughs> ik doe het nog wel wat Nou, Maakt niet uit. Gaan we even naar de stop, volgende stop, stop, oefening. Stop, stop. Kijk rond en zoek een plaats waar je rustig stil kan staan. Loop naar die plaats toe, adem rustig adem, een paar keer en laat je schouders zakken. rustig en diep adem en laat bij elke uitademing meer spanning los. Voel hoe je gedragen wordt door de grond. Zoek met je ogen naar fraaie details. Pluk een blaadje en bekijk de structuur van de nerven in het blad. Nou, wat is dit? Klim op. Ja, een van de ideeën waarom we prettig vinden de natuur is omdat het heel weinig beslag doet op de opmerkingcapaciteit van onze hersenen. Dus je hebt een boomstam die vertakt zich in takken en die takken vertakken zich in kleine twijgjes en je hebt steeds een herhaling. Onze hersenen die kunnen niet alles tegelijkertijd waarnemen en, en dat geeft ze een, een soort vakantie zeg maar. Zo van, je kijkt even rond, je begrijpt gelijk hoe het zit en het geeft rust. En dat zie je zelfs terug in de kleinste details. Van een blad. En er zijn heel veel dingen waar je normaal heel achterloos aan voorbij loopt. die wel uh -huh. mooi zijn, maar die je niet ziet. Heb je je wekker weer gezet? Ik zet mijn wekker in. nu, ja. Oké. Okay. Nou goed, hier in Nederland hebben we natuurlijk geen natuurbelevingspad. En daarom heb jij een wandeling op internet gezet. Hè? Die lopen wij nu, maar die kun je overal doen. Die kan je. Helemaal overal doen. Ik heb het aan natuurmonumenten gevraagd. En die hadden er belangstelling voor... en heel misschien gaan ze het in de toekomst nog doen... maar niet op de korte termijn. En ik heb het erover gehad met de Hoge Veluwe. Uh, en die hadden er ook belangstelling voor. Maar toen kwam er een nieuwe directeur Public Relations... en die hadden even andere prioriteiten. Uh -huh. En ze waren ook bang om allemaal weer nieuwe bordjes in de natuur te zetten. Er staan al zoveel bordjes in de Nederlandse natuur. En dat is ook een terechte, dus je zou het eigenlijk via een soort app moeten doen. En dat kost weer meer geld, dus dat is een iets grotere investering. Maar je kan het nu gewoon even printen en meenemen... en uitproberen waar je het zelf prettig vindt. Vertel maar, wat moeten we doen? Nou, stel je voor dat de natuur je gedachten kan horen... Laat je ogen ronddwalen en kijk ergens naar Ga bij jezelf naar hoe je je voelt op dit moment. En vertel dat zachtjes tegen jezelf of tegen een ander. Voel dat de last die je ervaart, dat die verlicht wordt. De gebruikelijke manier om met problemen om te gaan... is in je bed te gaan liggen en erover na te gaan denken. En dan ben je vijf minuten bezig, dan kom je op hetzelfde punt... en dan doe je het nog een keer, nog een keer, nog een keer. En dan kom je in cirkeltjes terecht. En als je juist naar op een andere manier naar jezelf gaat kijken. Dus door te zien wat je buiten jezelf ziet... wat die boom mij te vertellen heeft... dan kan ik mezelf zien op een verrassende manier. Een van de trucs is ook John Sula. Dat is een Amerikaans psycholoog. Die heeft een oefening van indianen overgelopen. En het heet een vision quest. Als je heel erg zit met een bepaald probleem... je weet niet hoe je tot een oplossing moet komen, dan ga je vier uur de natuur in... en dan ga je rondlopen en dan ga je zoeken wat de natuur jou te vertellen heeft... over waar jij op dat moment mee zit. Je neemt één vraag in je gedachten en je ziet bijvoorbeeld daar een boom die zich in twee splits. Eén is heel erg vertakt en is nog levend, de ander is een dode tak. Zo van, ja, ik sta nu op een kruispunt... In mijn leven, als ik nou op dezelfde plek blijf werken en altijd hetzelfde werk blijf doen, dat is wel veilig, maar je ziet dat het doodloopt. En het andere is misschien meer risico, maar je ziet wel dat, dat er ook meer kansen zijn. Ja, het vertakt zich helemaal, hè, naar alle kanten. Ja, dus het is dus, dus een van de manieren om jezelf op een andere manier te leren kennen. Nou, gaat hij weer. Volgens mij is hij wel een aardig eend. Ja, zeker. We zijn er nu aan toe om een geheugensleutel te maken. Dat vond ik leuk om voor de luisteraars van Vroege Vogels te doen. Het idee is dat je het ontspannen gevoel, je schouders zijn nu los. Je haalt rustig adem, je maakt je nergens druk over, je kijkt om je heen. Dat is een gevoel wat je ook mee kan nemen naar huis. En je probeert iets te zoeken wat als een soort sleutel... waarmee je het gevoel weer terug op kan roepen. Er zit hier allemaal met korstmossen erop. Ja. En als je er heel goed naar kijkt, met je neus erbovenop... dan worden ze steeds mooier. Dan zie je dat het echt bekertjes zijn, hè? Kelkjes. Ja. Als ik hier nou heel erg aan denk en ik probeer het mij in te beelden... Uh, dan kan ik hier een soort knoop in je zakdoek van maken en dat meenemen. En op het moment dat je uh, in de rest van de week... als je heel erg druk zit te maken over dingen die niet zo belangrijk zijn, wat toch een van de functies van ons brein is is, is... is je druk maken over dingen die niet zo erg te doen. En als ik er dan op dat moment aan denk, denk ik, oh ja, korstmossen. En dan probeer ik mij weer voor de geest te halen hoe het eruit ziet. Uh, en daarmee ook weer dat gevoel terug op te roepen. Je zit straks weer in de file, ik maak je straks terug onderweg naar huis. En denk even, oh ja, korstmossen. Oh ja. Als jouw theorie klopt, dan zouden we ons nu dus... Wat rustiger, wat meer ontspannen, wat positiever moeten voelen. Het verschil voor mij is dat je heel erg probeert het zo goed mogelijk over te brengen. Als ik normaal op de radio geïnterviewd zou worden, wat een dood enkele keer gebeurt, mm -hmm. dan ben ik na afloop gespannener. En wat ik hier voel is ja, toch meer rust. Ik had het idee ik was ontspannen, maar ik voel nu iets meer energie. Aha. Ik heb nog een paar klusjes die ik mag doen vandaag, maar ik zie er niet tegenop. Maar misschien komt het ook wel door mij en niet door het pad. Hm? Ik denk dat het door jou komt. Ja, zeker. <laughs> ...en Guillo uit de suite Castellana van de Spanjaard Federico Moreno Torroba. Uitgevoerd door Pepe Romero. Die Pepe toch. In de uitzendingen van Vroege Vogels TV... ...aanstaande dinsdag. Uiteraard ook aandacht voor de vlinderverkiezing. Eh, zometeen rond half tien de uitslag daarvan. We houden de spanning er nog even in. Maar op tv krijgt u... Prachtige beelden te zien van de, de winnares en uh, andere vlinders natuurlijk. En zeker een aanrader. Ja, is echt spectaculair. En uh, ook in die uitzending een speciaal koningsvers gemaakt... en voorgedragen door de huisdichter van Vroege Vogels. En Joost Huizing is erbij als Ivo de Wijs. Want daar hebben we natuurlijk over aan de televisieopnames begint. Ivo de Wijs, durf je het wel aan, een, een vers of een lied voor de koning? Ik heb in mijn leven nu ongeveer 1300 liedteksten geschreven... maar altijd was de tekst er eerst en dan kwam de muziek. En bij dat stomme lied komen ze eerst met die rare melodie en dan met een tekst. En die tekst wordt natuurlijk veel te lang. En categorisch staan de, de echt sterke regels... en die zijn er ook op de verkeerde plekken waar ze niet opvallen... waardoor alle aandacht valt op die lelijke regels als uh, wakker stamppot eten. Ach, zullen we er maar over ophouden? Doen we. Nou, heb jij eerst de tekst gemaakt. Komt er nog muziek? Dat zou mooi zijn. Componisten kunnen zich bij mij vervoegen of wij vroege vogels. Hoe heet hij? Uw land. Een nieuwe koningin, een nieuwe koning. Een hoogtijdag voor de oranje klant. Een jos die bent en haringhap vertoning. Dit Willem Alexander is uw land met tulpen, klompen en folkloresfeer. sfeer. Ach, hou toch op zeg. Er is zoveel meer. De vogels die het open veld bevolken. De meeuwen en plevieren aan het strand. De acrobaten in hun spreeuwenwolken. De blauwe reigers, dat is ook uw land. De paarse heide en de groene bossen. De oude wilgen aan de waterrand. De bloemen en de nederige mossen. De paddenstoelen, dat is ook uw land. De schapen en de herten en de hazen. Van zwind tot wat, van rotten tot katzand. Wat groeit en bloeit en eeuwig blijft verbazen. Dat majesteiten. Dat is ook uw land. Vergeet vandaag maar, Willem-Alexander. Geef morgen vroeg uw maxima de hand. En zoek de das, de fut, de salamander. Vergeet het hossen van de Nederlander. Vergeet dat lied, er was zo gauw geen ander. Schuif even het oranje aan de kant. En zoek het groen, want dat is ook uw land. Dinsdag ook nog met veel mooie beelden op televisie. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel Ivo. Noem maar nog even de tijd en de zender. Dinsdagavond 10 Nederland 2. Een te gek gezicht die voor het raam vliegen. Zo die zwaluwen bijna op de maat van de muziek. Ze kunnen we ja. het natuurlijk niet horen, want er zit glas tussen. Maar, nee, maar toch ze komen heel dichtbij. leek het zo, zo voor onze zo neus. Zo zwaluwen. Echt heel erg mooi. Uh, het barokorkest uit Helsinki was dit. Ze speelden het derde deel, het Allegro assai Uit de symfonie in A groot van de Bohemse componist Dusik. En dan gaan we nu naar het nieuws. En dat wordt gelezen door Renate Evers. Dit is Radio 1. E. Het NOS-journaal. De Algerijnse president Bouteflika is in Frankrijk voor medisch onderzoek. Volgens de regering heeft hij een lichte beroerte gehad. Direct na de beroerte gistermiddag zei de premier dat de toestand van de 76-jarige president niet ernstig was. Maar later werd toch besloten hem naar Frankrijk over te brengen. In Bangladesh wordt nog altijd gezocht naar overlevenden in het puin van een ingestort gebouw. Gisteren werden nog 29 mensen levend gevonden. Het dodental is opgelopen tot ruim 360 en de eigenaar van het complex is nog steeds spoorloos. Diverse kerken staan vandaag stil bij het afscheid van koningin Beatrix en de inhuldiging van Willem-Alexander. Vanochtend is er een speciale viering in de Sint-Nicolaaskerk in Amsterdam. Daarbij zijn politici, militairen en leden van de hofhouding. En Bisschop Punt leest een felicitatie van de paus voor. En in IJsland heeft centrumrechts de meeste stemmen gekregen... bij de parlementsverkiezingen. Het zijn dezelfde twee partijen die in 2008 verantwoordelijk werden gehouden... voor de financiële ondergang van het eiland. De sociaaldemocraten, die de afgelopen jaren aan de macht waren... zijn de grote verliezers. En tot zover het nieuws van dit moment. Stel, u ontvangt AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank... en u bent vakantieplannen aan het maken... Dan is het handig om te weten wanneer uw vakantiegeld wordt overgemaakt. Wilt u weten waar u aan toe bent? Ga dan naar svb.nl. Sociale Verzekeringsbank. Voor het leven. Gaat de toekomst tegemoet, schouder aan schouder, met Juliana. God zegene u en mijn geliefd kind. In 1948 draagt Wilhelmina de scepter over aan haar dochter. Amsterdam is tien dagen in de ban van het feest... In andere tijden de beelden en getuigen. Vanavond, tien voor half tien, op twee. Andere tijden, dat wordt uh, smullen. Uh, u bent weer terug bij Vroege vols. nu ook smullen. Tijd voor de column. En die vloeit vandaag uit de pen van... Albert Wijman. Albert Wijman is uh, bioloog en verbonden aan het... Kenniscentrum Dierplagen, de organisatie waarmee we veelvuldig hebben samengewerkt tijdens onze rotbeesterverkiezing. Uh, zij weten alles over dieren die velen van ons liever kwijt dan rijk zijn. Maar toch allemaal, of we nou willen of niet, hun plekje onder de zon verdienen. Neem nou de knaagplaagdieren. Knaagbranden. Knaagdieren zijn liefhebbers van knagen. Dat spreekt. Sterker nog, voor ratten en muizen werkt knagen verslavend. Natuurlijk knagen ze om voedsel naar binnen te kunnen werken. Maar dat is niet de enige noodzaak voor hun obsessieve knaaglust. Knaagdiertanden groeien namelijk een leven lang door. En wanneer ratten en muizen niet voortdurend zouden knagen en knarsen... ja, dan groeien hun tanden uit tot olifantstanden. En ja, dan volgt natuurlijk verhongering. En daarna een langzame dood. Nee, knagen moet... Eetbaar of niet eetbaar, knaagdieren knagen bijna alles. Ook hout, blik, lode pijpen of zacht beton, het maakt ze niet uit. Vooral stallen zijn comfortabele woonplaatsen. Zonder dat boeren of katten dat direct in de gaten hebben. Voer- en knaagmaterialen zijn in stallen in overvloed beschikbaar. En vooral elektrische kabels vinden ratten en muizen gezalig als dessert. Er is niet veel fantasie voor nodig om je voor te stellen... dat kabelknagen kortsluiting en stalbrand kan veroorzaken. Bij die stalbranden komen paarden, honderden koeien, duizenden varkens... en niet te tellen aantallen kippen om. Duizenden dieren stikken en verbranden. Bijna elke week weer. Een stalbrand is als een inferno. Stalbrand is als een Auschwitz voor dieren anno 2013. Er is geen ontkomen aan. Of toch? Een direct bewijs dat knaagdieren de daders van branden zijn... is bijna nooit te vinden. Omdat niet alleen de slachtoffers, maar ook de daders... door de brand worden gecremeerd. En toch is de bewijsvoering wel degelijk overtuigend. In 2011 ontstond kortsluiting in de zender van de Wereldomroep op Bonaire... En na de demontage van die zender bleek de dader nog tussen de draden en de printplaten aanwezig te zijn. Gedood door elektrocutie. Een uiterst gevaarlijk knaagrisico haalde een paar weken geleden de wereldpers. En terecht. Een stroomstoring in de kernreactor in Fukushima bleek te zijn veroorzaakt door ratten. Die als daders werden aangetroffen in schakelkasten. De koeling van bazins met afgewerkte uraniumstaven moest een aantal malen worden onderbroken. Met alle risico's van dien. Maar de echte en verantwoordelijke daders zijn toch altijd weer mensen. Die het gedrag van knaagdieren onvoldoende kennen en op waarde weten te schatten. En die nalaten om preventieve maatregelen te nemen. Met een beetje kennis van knaagdieren kan veel schade worden voorkomen en kan de kans op stalbranden... met aan schatting de helft worden verminderd. Goed georganiseerde voorlichting aan boeren, burgers en buitenlui... kan heel veel dierenleed van landbouwdieren... maar ook van knaagdieren besparen. En hoge kosten. En wie weet eigenlijk of en zo ja waar... en hoeveel ratten of muizen er rondlopen in Fukushima... En in borstelen, en in petten. Nee, knagen moet, maar preventie ook. mij was het Gershwin, zo uit mijn hoofd. En het was uit de musical A Showgirl. En de titel van het stuk is Liza. Boerenzwaluwen trekken in de winter naar Afrika. En uh, vitamine D is goed voor je gezondheid. Nou, dat zijn twee vaststaande feiten, maar wat hebben die met elkaar te maken? Nou, psychiater Willem Bolmeijer heeft een theorie over de trek van de boerenzwaluw. Volgens hem trekken vogels naar Afrika om onder andere aan hun vitamine D-behoeften te voldoen. Een interessante hypothese die nu wetenschappelijk onderzocht wordt. De meeste boerenzwaluwen zijn de afgelopen weken teruggekeerd uit het zuiden. We hebben ze hier ook uh, rond uh, stadzicht vliegen hier bij het naar de meer. Verslaggever Henny Radstaak is met zwaluwonderzoeker Benny van der Brink en psychiater Willem Bolmeijer naar de zwaluw op zoek. We gaan de, de schuur in van Jan Brinkman. Een mooie oude boerenschuur. En hier zitten de de hè, hier tegen de balk aan boven ons. Ja, zeker. Ja. Ja, hier zit ook een hele rij. Kijk. Ja, oh. oh, kijk eens even, ja. ja. ja. Oh, hier ziet het ook. De ja. zijn ze aan het bouwen nu. Ja. Hier waar, waar poep ligt op de grond. Ja. Wel, ja. ja. En uh, modderkluitjes, hè? Ja. Ja. De oude nesten worden vaak weer een beetje hersteld. Een nieuw randje erop, een nieuwe voering erin. Uh, ja, en dan zijn ze alweer klaar. Dan hoeven ze niet het hele nest opnieuw te bouwen. Maar hoeveel paardjes kunnen hier zitten dan? Nou, we hebben wel twaalf uh, bewoonde nesten gehad in deze schuur. Die twee nesten die wij vorig jaar gefilmd. Ja, Willem Bolmeijer, u bent psychiater. Dat klopt. Maar u bent ja. ook een film aan het maken over de boerenzwaluw. Dat klopt. Ja, we zijn, uh, een, een aantal jaren geleden las ik een artikel over uh, vitamine D. En uh, dat vitamine D ook voor psychiatrische aandoeningen van groot belang is. We wisten natuurlijk al heel lang dat het uh, van belang is voor uh, Engelse ziekte bijvoorbeeld. Ja, hè? Zonlicht is het, hè? Zonlicht, ja. Je kunt alleen maar vitamine D aanmaken, zeg maar, onder invloed van zonlicht. En uh, bepaalde voeding. En dan praten we vooral over vis, zalm en haring. zit heel veel vitamine D in. Het bleek dus dat, dat in de praktijk, uh, natuurlijk dat ging meter, heel veel patiënten een uh, tekort was aan vitamine D. En nou ja, dezelfde tijd sprak ik Jan. En uh, toen dacht ik van, goh, zou er een verband zijn tussen de jaarlijkse migratie van vogels en uh, dat vitamine D verhaal? En uh, nou, daar ben ik verder over gaan lezen. je en... bedoelt dat dat vogels naar het zuiden vliegen vanwege... Het zonlicht om vitamine D op te Ja, maar een vogel die heeft natuurlijk geen uh, naakte huid zoals wij. Nee. Maar die eet het waarschijnlijk vanuit uh, de insecten. Tenminste, dat was de, de, uiteindelijk de theorie. En uh, dat zijn we gaan toetsen. En uh, we zijn begonnen met zowel een filmproject... want het, het lijkt me van belang om die vitamine D... onder de aandacht te brengen van het groot publiek. We zijn ze helemaal gaan volgen tot in Zambia toe. Daar hebben we, uh, zeg maar, die vogels gevangen. Samen met Benny zijn we daar geweest. En... Uh, daar hebben we bloedsamples genomen en die samples die, die hebben in diep gevroren zeg maar en die gaan dan onderzocht worden op aanwezigheid van, van vitamine D zeg maar en we kijken naar prolactine. Prolactine is een hormoon wat zorgt voor, het is een bindingshormoon dat zorgt voor dat ze elkaar vinden zeg maar. We proberen ook nog testosteron te meten, maar dat is wat moeilijker. En we hebben verder hebben die vogeltjes hebben we ook gesampled voor wat betreft virussen. Dat vind je niet in het bloed. Dan moet je de, de cloaca, zeg maar, de aders van die vogeltjes... moet je een, een, een steekje vanaf nemen met een wattenstaafje En dat, dat hebben we ook allemaal keurig opgeslagen. En dat gaan we dan onderzoeken of daar een relatie is... tussen vitamine D en ook infectieziekten. Ja, dat is misschien een wilde hypothese. Maar het is leuk om te toetsen in ieder geval. Ja, er vliegt net een bloedezwaard. Toch Nou ja. En jullie zeggen niks. Ik zei, ik wees dat dat kwam niet aan. doet het operaan. Nee, ja. hij in, daar vloog hij erin. Sorry ja. eruit. Oh, okay. dus komen. Misschien, ben jij het lokapparaatje bij uh, om boerenzwaluw te lokken, toch? Ja, ik weet niet of ze hier uh, naartoe willen, maar uh, het geluid is uh, wel aanstekelijk. Ja. Ja. Dit is een boerenzwaluw, een digitale, zullen we zeggen. <laughs> ja. <laughs> uit een luidsprekertje. Een Kijk, er komen er gelijk twee aan. Ja. En ze zijn want, weer weg ook? Omdat wij hier staan die, waarschijnlijk. Ja, ja, ze zullen even schrikken. Ja. Nou, ze vliegen ineens af en aan. <laughs> ja, nou leuk hè. Maar Willem, jij kwam in contact met Benny? Ja. Want Benny is natuurlijk de boerenzwaluman van Nederland, kunnen we, we wel zeggen. Nou, Benny was gelijk enthousiast, zoals hij is. En uh, nou, toen zijn we aan de praat geraakt. En uh, uiteindelijk is het ervan gekomen dat we gezamenlijk met een heel filmteam naar, uh, naar Afrika zijn afgereisd. Ja, ik had dat nog nooit uh, in verband gebracht met, uh, met, met vogels. Ik weet wel dat een vitamine D belangrijk is voor mensen en dier. Om allerlei zaken die het lichaam uh, nodig heeft. Maar ik vond dit uh, wel dermaat interessant. Dat ik denk van nou, daar, daar wil ik ook uh, wel aan meedoen om, uh, om er meer van af te weten. En zeker ook de reis naar Afrika natuurlijk boeit me bijzonder. <laughs> ja, je hebt het heel over een film. Ja. Uh, waarom ben je een film aan het maken over de boerenzwaluw? Omdat ik het uh, publiek bewust wil maken van het belang van vitamine D voor de volksgezondheid. Maar wat wil je met de, dit verhaal van die boerenzwaluw vertellen? Nou, ik zou uh, ervoor willen pleiten dat mensen sneller hun vitamine D-spiegel uh, laten bepalen. Uh, dat ze anderzijds ook... Meer buiten komen. Want veel mensen zijn natuurlijk uh, tegenwoordig door hun veranderde leefstijl, veel meer achter een computer, achter spelletjes, achter de televisie, et cetera, binnen. En ik zou dus iedereen daarmee ook willen stimuleren om wat meer naar buiten te gaan. Ja. Dan weten we van de, de huidartsen hè, dat uh, te veel zonlicht ook weer slecht is. Maar in het algemeen. Ja, dat je binnenvliegde rondjes. Ik werd het even, is het toch weer weg? Hij, nou, de... hij kwam van het nest af. Ja, hij ja, ja, kwam van het Hij zat er al de hele tijd op. Nou, nou dat oh, weet ik niet, maar ik wang <laughs> er <man> nu af. <laughs> ja. Ze willen er wel op. Ja. Ja. Ja. Met een, een, een uur in de zon zeg maar, heb je eigenlijk al voldoende vitamine D. Maar eigenlijk is die boodschap toch wel bekend. Nou, dat valt tegen dus. Hè? En dat blijkt dus uit, uit uh, mijn patiëntenpopulatie. Als ik ze prik, dan is 80% heeft een tekort. Dus wat dat betreft is er echt wel veel winst te behalen in meer publieksvoorlichting. En in het algemeen vind ik medische voorlichtingsfilms zijn saai. Ik zet het meestal uh, op een ander kanaal als ik het zie. En dit is nou juist bij uitstek een avontuur. Waarbij mensen worden meegezogen zeg maar in dat avontuurlijke verhaal. We gaan ze volgen. Hè? We, in Nederland we zitten we hier in een prachtige omgeving. Ik. We zijn in Forte. Ja, we zijn in Forte. Ja, in de achterhoek. achterhoek. Prachtig. Ja. Ja, ja, ja Geweldig. En uh, we, zijn, we hebben ze gevolgd in een mooi natuurgebied in Spanje. En uh, we zijn dus in Zambia geweest. Dus het is. En uh, nou, we hebben onder zeer bijzondere om omstandigheden. We hebben door het water moeten waden tussen uh, hele wilde dieren. Zeg maar om, om uh, de boer te vangen daar voor het onderzoek en voor het ringen. Die beelden daarvan zijn ook uh, bijzonder aanstekelijk. Is het niet? Ziet u weer het neus? Ja, oké. niet gaan ja. Maar ben je vitamine D is dus ook belangrijk voor de boeren nou, ik denk van wel. Maar ik weet ook niet of ze dat nu alleen maar met de insecten binnenkrijgen... of dat dat op een andere manier gebeurt. Ja, want hoe zit dat dan met, met de, de standvogels hier... die uh, in de winter uh, toch uh, ja, niet van insecten afhankelijk zijn... maar van zaad bijvoorbeeld? Ja, maar goed, uh, de boerenzwaluw is natuurlijk een insectieeter. Die moet hier weg, anders dan kan hij niet overleven. Net als nou, al die maar andere Maar alle vogels hebben vitamine D nodig. Ja, maar, maar goed, de vogels die hier blijven... en de pimpelmezen en de koolmezen die hier kunnen overleven... die doen dat in hun dagelijkse bestaan ook, ook wel op. Alleen die zwaardvogels... Uh, we moeten weg, omdat er geen uh, voedsel is voor mm -hmm. ze in de winter. En het is dan juist leuk om, om eventueel verschillen te kunnen aantonen en te meten. We zijn even weg. Ik kan nog even een, een geluidje laten horen. Zullen we even buiten kijken anders? Ja, is goed. Want dat is toch ook de boodschap van, uh, van de film? Ga naar buiten. We gaan naar buiten, ja. En de, de zon schijnt lekker. Dus uh, het lijkt me een goed idee. <laughs> daar. Hoor je Oh, ja, dat is, de, daar is de... Ja, ja, ja, de Ja. Ben jij niet Benny? Dit zijn nee, nee, nee, van nee, nee. echte boerenzwaarde. Uh, dus, hier, daar gaan een sperretje. Zie je een mannetje oh, sperren. Okay. Dus het alarm wat je nu hoort, die beest hebben gelijk al door dat die daar een vijand is. Een Oké. is. Nee. Okay. Ja, dit is echt een alarm van uh, zit, pas op, er zit, er zit een vijand. Er zit nou boven de bijenstal de sperren Oh ja. En, Ik en, die heb die afgezaten de autoboon. Ja. Kijk, een vlak voor ons langs. Mooi, mooi mooi. Ja, dat is leuk. Ja. Willem jouw project, hoe heet dat? Het Vogelmigratie het Vitamine D project. Wanneer kunnen we daar wat van zien? Nou, we zijn druk bezig met de film samen te stellen. Maar we moeten nog een aantal keer naar Afrika. Dus uh, ik denk dat dat uh, toch ergens begin uh, 2014 wordt. Een uh, fragmentje uit de film die Willem Bolmeijer en Benny van der Brink aan het maken zijn. Dat is alvast te zien op de site. Kijk op vroegevogels.vara.nl. U hoorde het derde deel, een vivatje uit het octet voor blazers in Zeegroot... van de Oostenrijkse componist frans Jozef Haydn. 10.000 Nederlanders doen over een paar weken mee... met één van de grootste wetenschappelijke experimenten ooit. Ieder, ja, u hoort de geluiden, die hoort u al, want die hoorden er allemaal bij. Iedereen met een iPhone kan meedoen met het in kaart brengen... van de luchtvervuiling in Nederland. Met de zogenaamde i-specs. Janine staat buiten met i en apparatuur. Heen en weer bewegen. Ja, de, zon de trein komt voorbij, maar dat is niet het geluidseffect wat erbij hoort. En de instructies: je ziet een mannetje op je iPhone ja. en dan meet langzaam met gestrekte arm van beneden naar boven tot je een alarmtoon hoort. We wachten op de alarmtoon. Oh ja, nu maakt hij foto's. En nu wachten we op de dat is de alarmtoon. Nou, Wat zijn we hier in hemelsnaam aan het doen, denkt u misschien? Dat gaan we helemaal uitleggen. Uh, Frans uh, Snik, jij bent van de iSpecs. Wat is het precies? Want je staat hier met je iPhone. Mm -hmm. Er zit een soort plastic stukje bovenop geklikt. Ja. Ja, en die zit voor de, voor de camera. En hiermee gaan, gaan wij, en wij is niet alleen de wetenschapper zelf... maar duizenden mensen over heel Nederland gaan we samen... een wetenschappelijk experiment doen aan fijnstof. Ja, je hebt er al eens eerder over verteld in Vroege Vogels... dus je weet er al een beetje het fijne van, van de fijnstof. Maar nog even voor wie dat uh, gemist heeft. Uh, het is dus een, een hulpstukje wat je op je iPhone kan zetten en waarmee... Ja, waarmee we uh, indirect aan fijnstof gaan meten. Dus het is, het is een plastic opzetstukje, het gaat voor de camera. En wat we daarmee opvangen is het, het licht wat van het fijnstof komt. En dat ja, voor de camera van je iPhone, precies. daar klik je hem op inderdaad. Ja. Want het lensje zit aan de achterkant ja. en daar zet je een soort plastic... Uh, ja, tuin, ja. Toetertje? Toetertje inderdaad lijkt het een beetje, Ja. ja. En, uh, en dat, dat, dat kun je dan mikken naar verschillende stukken blauwe lucht. Ik bedoel, die telefoon weet precies waar die is en waar die naartoe wijst. Want je moet eerst een app downloaden. Precies. En die vertelt je precies wat je moet doen. Ja, die wijst je letterlijk in, in de juiste richting. En, en die gaat vervolgens ook uh, uh, alle, alle data vergaren en uiteindelijk alle data naar ons opsturen. Maar hoe kan je met een iPhone fijnstof meten? Want die vertaalslag vind ik nog wat lastig. Ja, nou dat, dat, uh, dat doen we indirect. We, we, we, het, het snuffelt niet het fijnstof op of zo, want we meten het, het, het zonlicht dat verstrooid wordt door het fijnstof. Dus de iPhone maakt foto's van het licht? Precies. En uit dat licht, dat rafelen we in dat opzetstukje zodanig uit elkaar, in, in alle kleuren van de regenboog. Dat noemen we het spectrum. En we meten daarbij ook nog eens keer de polarisatie. Dat is hetzelfde wat je ziet met je Polaroid zonnebril. Mm -hmm. en, en daarmee krijg je zoveel informatie over dat licht binnen. En dat licht, dat, he, dat is ooit ook, dat is door dat fijnstof uh, uh, verandert. En die verandering, dat zegt iets over hoeveel fijnstof dat het is... maar ook hoe fijn dat het fijnstof is. En als we mazzel hebben, ook nog eens een keer waar het uit bestaat. Ja, ja. En is fijnstof nou zo'n issue in Nederland? Want ik denk altijd, men, woon ik ook in Noord-Groningen... dus dat zegt niks van pff, frisse lucht hier in Nederland, weet je. Waar hebben we het over? Nou, in, binnen Europa is Nederland wel uh, uh, heeft, heeft het grootste fijnstof... in ieder geval het grootste luchtvervuilingprobleem binnen Europa. Het is nog niet oh. zo erg als in China of als in Los Angeles. Maar uh, nou ja, zeker in de regio Rotterdam, Antwerpen, in de buurt van het Roergebied. Daar komt heel veel fijnstof vandaan. En in Oost-Groningen is het nog een klein stukje beter. <laughs> um, maar goed, er, er zitten gewoon veel, veel kleine deeltjes in de lucht. Uh, sommige uh, uh, maakt helemaal niet uit. Bijvoorbeeld zeezout. Als er een, een zeewindje komt, dan adem je kleine deeltjes in. Maar dat zeezout, dat zweet je gewoon weer uit. Maar dat is gezond? Het, uh, nou, gezond is het niet. Maar uh, het, is, het is ook niet heel ongezond. Uh, maar als je roet inademt, en het zijn hele kleine deeltjes, dan wordt het niet tegengehouden door je neus, dan komt het diep in je longen en komt er nooit meer uit. En kan zo hartstikke veel gezondheidsschade veroorzaken. Ja, En jullie willen nu in kaart brengen hoe serieus of hoe grootschalig dat probleem eigenlijk is? Er nou ja, worden al veel metingen gedaan in Nederland, onder andere door het RIVM, maar eigenlijk willen we meer weten. Dus we meten nu voornamelijk de hoeveelheid fijnstof. Maar wat we eigenlijk zouden willen weten is, is de, de grootte van die stofdeeltjes en waar het uit bestaat. Ja. Nou, dat wordt ook gemeten, maar met hele uh, grote, loggen en dure apparaten. Um, als dit werkt, dan hebben we natuurlijk een, een, een veel flexibeler meetnetwerk. Als iedereen gewoon in zijn achtertuin af en toe een, een meting doet... en dat doorstuurt naar ons en we daar kaarten krijgen... waar we additionele informatie uh, kunnen uh, onderzoeken... dan en kan kunnen... je dat in kaart brengen. Er komt een soort landelijke meetdag. Hè? Want iedereen, of in ieder geval iedereen die zich aanmeldt... kan die app downloaden. Mm -hmm. Dat is gratis. Het opzetstukje kopen, dat kost... Het kost 2,50 euro. 2,50 euro. En dan is er eind mei, begin juni... dat weet je nog niet helemaal mm -hmm. zeker, een soort landelijke meetdag... Ja, dat is heel erg afhankelijk van het weer. Want we hebben blauwe lucht nodig. Ja, precies. Er zijn zelfs een beperkingen. We kunnen alleen buiten meten bij blauwe lucht. Dus ook alleen overdag. Uh, ja, en, en in Nederland... Nou, op dit moment is het behoorlijk bewolkt. Ja, bewondig, dus... want ik dacht well, We gaan nu leuk even een klein testje doen. Maar als ik zo eens naar de lucht kijk... Ja, nee, vandaag gaat het er niet worden. Nee, uh, dat moet je niet met deze. We doen, het is radio. We hadden <laughs> nog alsof kunnen doen, verdorie. Nou, we gaan in ieder geval. We gaan proberen een blauw stukje te zoeken. Ja. Nou, we kunnen wel een indruk krijgen, toch, van hoe het werkt. Want het is Absoluut. namelijk het ja. is heel grappig. Want van tevoren dacht ik van ja, het zal toch wel iets ingewikkelder zijn. Uh, dan ze nu doen voorkomen. Mm -hmm. Met zo'n stukje en techniek. En dan haak ik al snel af. Maar ik, ik zie het nu en het is echt heel simpel. Ja, dat klopt. Uh, dus, dus de app wijst je ook letterlijk de juiste richting op. Uh, uh, er is een, klein, een, een mannetje staat op je scherm dat je gewoon aanwijst geeft wat, wat je moet doen. Uh, en het is eigenlijk twee stappen. De eerste stap is, uh, zorg dat de zon in je rug staat. Mm -hmm. Nou, in dit geval zie ik hem niet direct, maar de, de telefoon zoekt het wel uit voor mij. Er zit een kompas in. Zullen we een beetje naar links draaien? Ja, ja want op je schermpje zie je een soort uh, cartoonmannetje. En die steekt, het strekste, ja, steekt zijn armpje uit met een iPhone. En dat is eigenlijk precies wat jij nu ook moet doen. Mm -hmm. Houd je iPhone vlak vlak, volg de pijlen totdat de iPhone... Even kijken hoor, volg de pijlen totdat de knop oké OK verder verschijnt. Nu, zegt, nu zien we de knop oké OK verder. Meet langzaam met gestrekte arm van beneden naar boven... tot je die alarmtoon hoort, dat wat we net ook deden. Mm -hmm. Je houdt de iPhone nou gestrekt voor je uit... alsof je er een beetje vies van bent, okay. zeg maar, zo ziet het eruit. Of, of zo ziet het er ook uit als je een foto van jezelf maakt. Maar nu doe je dat dus van de lucht. En nu gaat je arm langzaam omhoog... en maakt hij dus verschillende foto's... Je hoort het klik, en dat is het alarm. En wat zien we nu? Uh, we gaan de meting nog een keer herhalen, want dat is natuurlijk goed wetenschappelijk gebruik. Dat als je twee keer hetzelfde meet, dan is het ook echt. Mm -hmm, mm -hmm. Dus om, om fraude ja. te voorkomen. Die dus gaan, gaan we nog een keertje doen. En dit staan straks hoeveel mensen ook te doen eind mei, begin juni? Uh, uh, als het goed is, uh, meer dan 5000. Oké, okay. dan... want 10.000 van die stuks heb je toch? Ja, precies. Die hebben we kunnen maken dankzij het winnen van de Academische Jaarprijs... En ook dankzij sponsoring van onze, onze partners en samenwerking met het, met het Longfonds. En hoeveel aanmeldingen heb je al? We hebben al meer dan 6.000, dus oh. er, kunnen nog een, er kunnen nog mensen, mensen meedoen. Ja. Um, ja, en dan gaan we, gaan we wachten op die, op die mooie, mooie zomerdag. Het weer heeft er volgens mij afgelopen maanden goed ingehouden voor ons. Dus, volgens mij dus mensen krijg... moeten dan echt klaar zitten elke dag met de app op de telefoon. dat stukje. En dan zodra er een echt mooie dag is, dan krijgt iedereen een, een mailtje. Een of... mailtje en, en een berichtje via de app. Dus twee dagen van tevoren. We hebben met het KNMI al een heel mooi, een, een mooi weerprotocol afgesproken. Dus twee dagen van tevoren gaan we hem selecteren. Heb je krijg... nu wel een goede spreiding dan van die aanmelding? Want als iedereen in Oost-Groningen gaat staan meten, dan schiet het toch niet op natuurlijk. Nou, in Oost-Groningen kunnen we nog wel wat aanmeldingen. Oké, okay. <laughs> uh, nou, mij heb je. <laughs> ja, nee, maar de, de, de, de aanmeldingen die volgen heel mooi gewoon de bevolkingsdichtheid uh, ja. uh, van Nederland en zo krijg ik precies wat we nodig hebben, want waar, de, waar er meer activiteit is, hebben we ook meer metingen nodig, want hoe meer metingen, hoe nauwkeuriger het resultaat kan zijn en ook hoe fijnmaziger de kaart ja. kan zijn. Nog heel even kort, wat zien we nou precies, want je hebt een meting gedaan, hmm. En we gaan naar het resultaat en ja. hij gaat nu uitrekenen. Het is vandaag niet helder en dat klopt ook, want het is bewolkt. Dus in het algemeen gaat de app nu direct bepalen hoe helder is de lucht. En normaal ja. gesproken als er geen wolken zijn... Het is gewoon niet helder genoeg eigenlijk. Klopt, maar ook als er geen wolken zijn, gaat hij bepalen hoe helder is de lucht, hoe blauw is het. En hoe meer fijnstof, hoe minder blauw. Vervolgens stuurt hij alles op naar ons en dan gaan we de echte analyse doen. Oké, maar nu wordt die echte analyse lastig. Meer informatie te vinden op onze website en daar kunt u zich ook aanmelden. en Dan krijgt u ook zo'n ijspeks thuis. Frans Snik van het fijnstofonderzoeksproject ijspeks, Dankjewel. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. 30 april. Het oranje gevoel in Suriname. nieuwe koning en Maxima koningin. De Maxima's van de 19e eeuw en. Ik breng u naar de artist. 175 jaar artis. OVT. Straks om 10 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.